Dancing like in a Dolce Vita Krijg gewoon echt de zomer in huis, hè? Met deze plaats. Jo, Ryan Parris en de Dotscher Vita. Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort uh, op zaterdag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, wederom vanuit een heerlijke coole studio uit het Gasthuisplein. Heerlijk is het zo, hè? Drie uur live uh, berichtgeving over en door Zandvoort. En nog veel meer natuurlijk. Ja, ik, en ik... de Pasen komt eraan. Dus de, de, pasen. Pasen. Ja, de races op het circuit. Ik mis mijn, uh, mijn jingletje. Welke jingle? Je bent... Heb je een jingle die eronder zit? Hè? Ja, die zit er ook onder. Oh, ik hoor hem niet. Oh, hier... Yeah. Oh, is dat hem? Oké, okay, goed. Goedemiddag <laughs> okay. luisteraars, hier gaan we dan. Uh, zoals u van ons uh, gewend bent, natuurlijk rond de klok van half vier de evenementenagenda. En natuurlijk rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. En ja hoor, hij is er weer, een week eerder dan gepland. Lex van der Hoorn, onze enige echte weerman voor Zandvoort, is weer terug in het land. En die gaan wij dus om half drie bellen, want u begrijpt natuurlijk al, die zit op het strand. Uiteraard, met die weer. Dus Lex, om half drie gaan we je bellen en dan zijn we erg benieuwd hoe de rest van de Pasen eruit ziet. En wie weet dat hij al een beetje je vooruit kan kijken naar Koningin de dag, Je weet het niet. Rond de klok van uh, kwart voor vijf natuurlijk het gedicht van de week. Voor de rest natuurlijk lokaal Zandvoorts nieuws. Uh, als het goed is komt tussen drie en vier Nico Vos langs, want die heeft iets te vertellen over een evenement op 5 mei. En natuurlijk ja vandaag en uh, maandag de paasraces en daarvoor zijn aanwezig van ons Willem van Densen en Jaap Koper. Dus daar krijgt live verslag vanaf het circuit. En het laatste uur natuurlijk ook nog veel internationaal sportnieuws. En zo meteen over twee platen schakelen we meteen over naar Willem van Densen op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 De zaterdagmiddag bij CFM, your the third world en nou dat we fancy. CFM Race Radio, pit Report. pit Report. En we gaan snel over naar Circuit Park Zandvoort. Daar zit vanmiddag Willem van deze bij de paasraces. Goedemiddag Willem, wel gaan de uitzending. Goedemiddag. Ja, goedemiddag vanaf uh, Circuit Park Zandvoort uh, onder een straal. zonnetje uh, net als bij jullie natuurlijk. Heerlijk, hè daar. Ja, helemaal uh, goed, ja. Ja, ja. Vertel, want er is al een heleboel geraced, geloof ik. Dat goed, ja. Dit weekend kluit was de Gilet paasraces, de CQartier. Deze dag uh, normaal gesproken uh, hebben we op de zaterdag kwalificaties, uh, vrije uh, trainingen. Dat is uh, dit weekend al uh, eerder gebeurd, dat is op de vrijdag uh, voornamelijk gebeurd. Er was vandaag nog één klas uh, die een kwalificatie moet doen. Dat was de Formido. Uh, dus je zoekt die uh, Zwift. Maar uh, buiten die kwaliteit van die Zwift hebben uh, we al een aantal uh, racers gehad. Uh, dat is uh, geweest in de uh, Renault-Cuignot-Cup die de uh, Formule Port. En, uh, en nu bezig is dat de uh, Duitse uh, Zipcar-race. Uh, Laten we beginnen met de uh, Formule Port. Formule Port, niet al te groot startveld, 12 auto's, maar wel uh, degelijk uh, veel spanning in uh, deze raceklasse. Uh, ja. De zons en uh, de oudste van het veld uh, die zijn eigenlijk de hele race aan het geweest. dan heb ik het over de ruim 50-jarige Michel Flory en de net 16-jarige Stijn Schotthorst. Het was Stijn Schotthorst die uiteindelijk wel ons eerste over de Prima ging. maar ja, daar ja, weer uiteindelijk van de race is toch Michel Follery geweest, want het blijkt dat we bij de start een vijftal auto's een gymstart hadden en die zijn allemaal bestraft met een 30 seconden straftijd. De tweede die wel goed van uh, start ging was uh, Michel Flory. Ja, Die uh, heeft de overwinning uh, daarmee uh, binnengehaald. Want die uh, is als eerste reinigd met de tweede plaats uh, Stijn Schothorst. En derde uh, in de volgende kort uh, was het uh, Bas Goud. En ook uh, de race inmiddels achter de rug uh, in de. Dutch Renault Clio Cup race uh, ja, met ook een uh, winnaar uh, afkomstig, uh, net als uh, Stijn Schotters eigenlijk uh, zijn uh, race top gedaan in de Suzuki shift. En, uh, dit jaar, vorig jaar was hij ook al actief in de Clio Club. Uh, dit jaar uh, vooruit het uh, schuur actief uh, Max Braams uit. Uh, Krimp aan de lek, uh, ja, dat is de overwinnaar van de race. En net als uh, tijdens de Formule 4 uh, was hij ook niet degene die als eerst over de finish ging. Als hij eerst over de finish ging uh, in die race uh, Sebastian Bleekamolen, Ble mm -hmm. uh, Een race over 40 uh, minuten met een uh, verplichte stip pitstop. Sebastian Blekemol, die als eerste werd afgepakt, had in de pitstop, uh, tijdens de pitstop, iets te kort uh, stilgestaan en uh, werd bestraft met uiteindelijk dus uh, Max Arms die als tweede over de finish kwam, de uh, winnaar uh, van deze trio race. Tweede werd uh, Ronald uh, Marie, en derde was het dan toch uh, nog Sebastian Blekemol, uh, die met zijn uh, strafdrijd uh, terugkoekelde naar de derde plaats. Hebben we hebben ook een race gehad in de, ja, dit jaar. Uh, nieuwe Red Bull uh, Cup uh, race uh, die ook over uh, 50 minuten gaat. Uh, daarin uh, wordt met uh, oost mijn uh, twee rijders uh, gestart. Nou, het was uh, Junior Strauss uh, die niet met hem. Uh, de uh, van start dus uh, die rijdt al lang. Die lange tijd uh, leiding uh, heeft de leiding had. Straus heeft zich echt niet uh, weten volbouwen. Het waren Becker uh, Sonders en uh, Mark Poster uh, die de overwinning van de Redder Cup uh, binnenhouden. En op de tweede plaats, Junior uh, Strauss En derde was de uh, Richard Kerver uh, uh, die uit een kwam. Oké, okay, uh, en nu zijn we dus op de Supercar Challenge bezig. Ja, nu is de uh, Dutch Supercar uh, Challenge aan de gang. Uh, verder uh, deze middag hebben we er dan ook nog ja, ja, het is, uh, toch wel uh, een van de mooie klas Dutch uh, GT4 kampioenschap. Dit weekend uh, aangevuld uh, met de Europese uh, GT4 uh, Cup. Dus een uh, Porsche startspel van uh, ruim 20 uh, GT4 auto's. Die gaan uh, vanmiddag om 5 voor 3 van start. Dan hebben we later uh, op de dag uh, om 5 over half 4 hebben we ook op, uh, de race 2 van de Formuleport-kampioenschap. Uh, en dan kwartier uh, over 4, kwartier 5 voor 6, hebben we dan uh, race 1 en uh, race over 100. minuten van de toerwagen die nog er. Oké, hoe is het uh, publieke belangstelling uh, vandaag? Is het een beetje druk? Nou ja, op zich valt het, maar ja, er zijn uh, aardig wat mensen en die uh, genieten niet alleen van het uh, raceactiviteit uh, op de baan, maar het mooie weer, uh, ja, dat nodig buiten. Ook om uh, lekker in de duinen te gaan zitten en een uh, beetje bij te kleuren en op te passen vooral wat je niet meer Oké, okay. hey Willem, bedankt voor deze update. We komen later weer bij jou terug uiteraard en uh, ik zou zeggen uh, tot, straks. tot straks. Tot straks. Tot straks. Dat was Willem van Essen vanaf het circuitpark Zofort en straks uiteraard veel meer over de paasraces bij CfM. Zondagmiddag 1 mei 1994 De start van de Grand Prix op Imola San Marino Na een heftige crash tussen Pedro Lamy en JJ Leto Komt de safetywagen in de race Na zeven ronden kent de race een vliegende start En even later in de Tamburello bocht Is het raak Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Wat wat gebeurt hier allemaal? Recontinuously go further and further learning about my own limitations, my body limitations, my psychological limitations. And um it's a way of life for me. Om tien over half zeven overleed Ayrton Senna in het Maggiore ziekenhuis in Bologna. Een man die zijn leven gaf voor de overwinning in de Formule 1. I just love winning. Omdat er voor Ayrton Senna slechts één plaats aan het einde van de race was. I just love winning. De eerste plaats of niets. Of course. There are moments that you wonder hoe lang je het be doing it, because there there are other aspects which are not nice in this lifestyle. But I just love winning. I just love winning. Otto Eten Senna, drievoudig wereldkampioen Formule 1, is overleden na een zware crash op het circuit van Imola. Senna werd 34 jaar. One live like you need a little relaxation, you know? Run it. Listen, to <laughs> listen to this show, listen this. As so I said. saying, none about Bob Siglar en The Sound of Freedom Bij CFM Zo dadelijk om half drie gaat het beginnen We hoorden het al vanmorgen in Goedemorgen Sofort ja, Hooghakken. Hooghakker, vanaf half drie luisteraars dus Mocht u in het dorp zijn, spoed u dan nu naar de Kerkstraat Want hij staat op het punt van het beginnen Want om half drie gaat de eerste hooghakkerrace In de Kerkstraat van start met een hoofdprijs van 500 euro. En deze geweldige prijs is te besteden bij de deelnemende winkeliers en horeca in de Kerkstraat, op het Badhuisplein en op het strand. Uh, de eerste... 10 deelnemers die over de finish komen krijgen een gratis voetmassage aangeboden. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Door de praktijk Lekker Jezelf. Nou, de inschrijving was natuurlijk al gestopt vanaf 12 uur. Maar ze gaan de Kerkstraat omhoog en dan gaan ze finishen. En dan moeten ze op hakken van minimaal 7 centimeter hoog. Zo, zie je zelf al lopen, Obbetje. Ik, <lacht> nee, ik, ik niet. Ik kan niet. Dus de luisteraars, mocht u in de buurt van de Kerkstraat zijn en dit horen. gaan dan even naar de Kerkstraat, want de start is om half drie. Zo dadelijk het weerbericht met onze eigen weerman Lex van der Horen. Hij, is weer ja, terug. hij is weer terug En is lekker aan het genieten van het mooie weer Op het Zandvoors uh, strand Zo dadelijk om half drie het weerbericht bij CFN Dat doen we naar deze plaats. Den Hartman En I can dream about you Dat was Dan Hartman en I can dream about you. CFM Het is even een half drie, hoog tijd voor het weerbericht bij CFM. Hij is weer terug, Lex van den Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Albert-Jan, goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag, welkom weer in de uitzending Lex. Ja, dankjewel. Wat hebben we je gemist man? Echt? Waar zat je, waar zat je? Nee, ik zat in Egypte jongen. Zoé. Ja, lekker warm daar. Dus uh, ik, ik ben daar aan gewend. Ik heb er geen moeite mee vandaag. Nee, hoef je niet in te smeren meer. Heb je al een uh, bruin laagje? Ja, ik ben opruin. Uh, dat is nu ook echt voorbij, hè? Oké, okay, maar hey, uh, het is hier ook uitzonderlijk uh, mooi weer. Uh, wat kun je ons gaan vertellen over vandaag, morgen en overmorgen? Nou, vandaag hebben we het gewoon een zonnige dag. En de wind is op dit moment oost-noordoost. Uh, en die gaat in de loop van de middag, gaat die wat meer naar het noorden toe. En uh, de maximum temperatuur, ik heb net, dat heb ik net gemeten. Uh, op de voetlijn, of eigenlijk het is de haplijn op dit moment, uh, meten ik net 26 graden. Zo, wowé. Ja. Dat is uitzonderlijk ja. toch, of niet? Voor de tijd nou, van het jaar. Nou, uitzonderlijk. Uh, kan jij je het jaar 2007 nog herinneren? Ik niet, maar jij, jij wellicht wel. Ja, ik ben even in de archieven gedoken. En uh, de lente van 2007 die was dus extreem zacht. Dus zeer zonnig. En een normale hoeveelheid neerslag. En dat was toen de, de zachtste lente in tenminste 300 jaar. Dus dat moeten we nog een keer zien te verbreken. Dat record. Oké, okay, maar goed, uh, het, is, het, het is en blijft uitzonderlijk warm. En uh, nou, vertel verder, blijft het zo. Nou, morgen is het ook uh, ongeveer hetzelfde weer. Trouwens, uh, op dit moment gaat het toch wel een buitje in uh, Limburg. Ja, daar hoorden we iets over. Ja. Dus, De, maar daar krijgen wij geen last van, uh, Lexie. Nee, uh, daar hebben wij geen last van, want morgen is het ook zonnig. En er staat dan een matige Noordoostenwind. En de maximum temperatuur die gaat ietsje naar beneden door die Noordoostenwind... ...naar 24 graden. Maar uh, de normale te de temperatuur in deze tijd van het jaar is 14 graden, hoor. Zo. Dus dat is altijd, altijd nog 10 graden boven normaal. En oh. dan maandag, dan is het ook zondag. Zo. dat is dus uh, tweede paasdag. Paarsreizen geloof ik. Jazeker. Ja? Ja, ja. Uh, dan hebben we een matige Noordoostenwind... En dan komt de temperatuur uit op een graad of 22. Dus het gaat heel langzaam, gaat de temperatuur naar beneden. Nou, ik sprak uh, vanmorgen iemand, uh, Lex, die zei tegen mij... ...van nou, tot aan juli zouden we het best wel eens aardig kunnen houden. Heb je er ook iets over gehoord? Ja, dat stond zeker in de telegraaf hè? Ja, waarschijnlijk wel, ja. <laughs> Goed, hey, ik ga nog even door tot dinsdag. Ja, ja. oké. Okay. Die, die heb ik er allemaal bij gemaakt. In de loop van de dag op dinsdag, dan gaat de bewolking toenemen. Dan krijgen we sluierbewolking En er staat dan een matige wind boven land. En aan zee staat een vrij krachtige wind. Dat is uh, kracht 5 ongeveer. En dan komt de maximum temperatuur dinsdag uit op ongeveer 17 graden. Dus het wordt toch wel even koeler, uh, Rob. Boe, weer een jas weer. Ja, uh, even niet jasje aan. Maar, maar ik kan je wel vertellen dat... Dus vanaf de eerste af die dip in de temperatuur komt. Maar het komend weekend, dan gaat het weer warmer worden. Hebben we het dan al over het weekend van 30 april? Ja, 30 april is dat. Ja, dat is 30 april. Dat is kijk. en dan Kijk. En dan gaat die temperatuur die gaat toch weer eh, 20 graden klimmen. En uh, ja, het is ver vooruit, ja. We zou een buitje kunnen vallen, een beetje, een beetje, een beetje wisselvallig met, uh, met zon en een wolkje en kans op een buitje, laten we het daar even houden. en de temperatuur die zal dan in Zandvoort op uh, nou, rond 19, 20 graden uitkomen. Oké, okay, nou ik krijg er weer helemaal zin in Lex, heerlijk. Ik ook. Dus nou, jij geniet lekker op het uh, Zandvoortse strand van het uh, mooie weer van vandaag. Ja. En uh, ja, ik zag op uh, tekst.tv dat weerbericht ook daar weer helemaal terug is, hè? Ja, dat is weer helemaal vol in uh, bedrijven. Op, op internet, op uh, tekst.tv en op Twitter. Oké, okay, kijk eens aan. Ook op Twitter. Hoe kunnen ze je bereiken, Lex? Op uh, twitter.com slash meteopagina. Tjonge, je bent echt van deze tijd jij, hè? Ja, meneer. Tjonge, jongen, jongen. <laughs> en op internet? Ja. We kunnen je me vinden op www.meteopagina.nl. En daar staat ook een link op naar Twitter. Geweldig. Nou, Lex, je gaat met je tijd mee. Nou, je, ja. leeftijd, nou je leeftijd nog. Ja, die, die, dat gaat vanzelf naar, naar voren en naar boven. Dus dat hoeven uh, dat we niks okay. aan te doen. Oké. Okay. Hé, hey, we zijn hartstikke blij dat je er weer bent. Volgende week gaan we je weer bellen, want dan zal je waarschijnlijk wel weer op het strand zijn. Maar uh, we zijn blij dat je er weer terug bent in ieder geval. Volgende week meer weer. Oké, okay, Dank, Lex. Dankjewel, Lex okay. van horen. Na te lezen, het weerbericht van Lex van Horen op www.meteopagina.nl. Ik Blijft lekker, hè? De muziek van Belle Perez en Jolie Jolie. CFM Race Radio, Pit Report. En we gaan weer snel over naar het Park Zandvoort, Naar Willem van der die aanwezig is bij de Paasraces. En ook op uh, dag 1 op de zaterdag wordt er gewoon lekker gereisd, Willem. Ja, dat wordt helemaal uh, lekker gereisd. En uh, ja, eigenlijk uh, de vondstvlak uh, voor alweer een race... Uh. Die 10 uh, uh, zo zodanig, en uh, dat is de race uh, van dit super, uh, de Super Challenge. Een race over bijna een uur. Ja, bijna een uur, gewoon uh, ja, een uur. En die race uh, ja, gaat gewoon worden, worden door Faye uh, en uh, Robin Monster. En die rijden dan in uh, een C-Up uh, Leon uh, Superkoper. De tweede part uh, wordt het uh, Luke de Kok. En die uh, zien in de motors uh, rijden. En de derde wordt het, uh, ja, Retsch Kaffeneck. En die rijdt in een uh, BMW. En, uh, na deze race uh, gaan we ons opmaken dan voor uh, de eerste race van dit weekend van de GT4. En dat is de Dutch uh, GT4 en die is gecombineerd uh, met de uh, Europese of uh, uh, GT4-trupp. En het uh, wordt toch wel een mooi uh, spektakel. Uh, er zijn een aantal uh, buitenlanders uh, die daaraan meedoen. Uh, de gevestigde namen uit Nederland uh, die daaraan meedoen. En, uh, ja, dat gaan we straks zien uh, rond... Uh... 3 uur gaat die race van start en voor de race van vanmiddag treffen we Nederlander aan op pole position. dat is Jan Joris van Transavia bijvoorbeeld, maar die daarnaast ook nog coureur is en ja, die gaat als eerste van start in die race in en St. Martin op de tweede plaats vinden we ook wel een een naam terug, dat is Stefano Daste dat is een Italiaan en die is jarenlang actief geweest in WTCC, dat is Wereldtop op uh, tourwagens. Die wist zich uh, voor deze race van vanmiddag op een uh, tweede plaats uh, te kwalificeren. En hij rijdt in een uh, Lotus Evora. Dan gaan we verder in de startopstelling en zien we Duncan Huisman uh, die uh, uitkomt voor de Aegis uh, BW-equipe. En die hier uh, met zijn benen uh, en de dus zijn zich uh, te kwalificeren als vierde zien we dan terug uh, Chris Stockton, die rijdt in een uh, Ginetta. In de vijfde is het dan wederom een BMW M3 en die uh, wordt gereden door Sino Knap. En dan moet dan even met nummer 6 uh, voorlopig af. Ik sluit Jan Lammers, dit seizoen ook actief in de bus GD4. De... ...met een Porsche 997 GT4... het is zich uh, te kwalificeren... Zicht, uh, voor deze race van vanmiddag... ...met een startveld van uh, 23 auto's. Nou, dat gaat weer een geweldige reis worden... ...daar straks op het circuitpark voort. ...en na drieën komen we voor die reis bij terug. Dankjewel Willem, vanaf het circuit. Check your body, baby, do that So, <laughs> ja, ja Carlos Santana hoor je op de South Radio met She's Not There. Ja, en uh, autosportvrienden... Uh, terwijl uh, wij uh, dit weekend dus uh, de nationale autosportseizoen openen... met het kruidvat Gilles de Paas races, hebben we van 13 tot en met 15 mei alweer een spectaculair evenement gepland... op het circuitpark Zandvoort. Dan namelijk is de, pre uh, de prestigieuze Duitse tourwagenserie, de DTM... met de bijbehorende partnerseries... te gast in de duinen voor, de tweede voor hun tweede race van het seizoen. Met de indrukwekkende bolides van Audi en Mercedes-Benz... voorzien van krachtige 4 liter V8 motoren... ...is de DTM altijd goed en volop uh, spektakel. En met de nu Nijmeegse coureur Renger van der Zanden... ...staat er dit jaar bovendien weer een landgenoot aan de start van de DTM-wedstrijden. Was het de Christian Alberts die nog een paar jaar in de DTM had gereden. En nu is het dan tijd voor uh, Renger van der Zanden. Dus we krijgen de DTM met een Nederlands randje. En natuurlijk zijn in de partnerseries ook Nederlanders in actie. Van 13 tot en met 15 mei de DTM in Zandvoort. Hé, hey, wat leuk zeg. Een Nederlander ja. weer in de ja. DTM. Helemaal goed. Want hoe lang geleden is dat uh, Albert-Jan? Ik denk dat Christian Albers nu al bijna drie jaar uh, daar weg is. Dus uh, het is al een poosje geleden. Nou gaat het weer spannender worden. Hartstikke leuk. We gaan de races uh, volgen uiteraard. En ook hier in Zandvoort. We zijn blij dat ze er weer zijn. Ja. En zo dadelijk het volgende uur van uh, Zandvoort op zaterdag. daarin uiteraard aandacht voor de paasraces en uh, de andere activiteiten van uh, Zandvoort en de regio. Graag tot zometeen.